Het, de heer Van Deurzen uh, probeert er wel een beetje voor te stellen. als het hele duinen worden geasfalteerd. en we daar de grootste milieutegenstanders. daar dus hun gang maar laten gaan, de fietsers. Uh, ik denk dat we het zo niet moeten zien. Ik denk dat uh... De Fietspaden net, zoals we dat ook in de structuurvisie hebben... meerdere doelen dient. Het is niet alleen een gewaarwording van de natuur... waar je dan zo fijn van kan genieten. Nee, het heeft een heel duidelijke achtergrond. Wij willen namelijk diegenen die voldoende dicht bij zandvoort wonen... en daarvan uh, willen genieten... het liefst niet meer met de auto laten komen. Ook vanwege onze, de lasten van de, voor de buurgemeente. Dus daar werken we ook heel goed mee samen. Collega Tatus uh, uh, heeft dat... In portefeuille. Nee. Ja, wacht even. En het is dus een onderdeel hè, van het proberen de milieueffecten, de negatieve milieueffecten van de autorijders, om die om te buigen naar fietsers. En als er dan wordt gezegd, ja, in de Haan meer komen heel veel woningen erbij. wat ik ook nog even moet zien. maar dan hopen wij dat er zo'n attractief eh, aansluiting op Zandvoort komt. dat ze ook inderdaad met de fiets zullen gaan. Meneer, okay. de ja, ik heb ervaar tegen de van de wethouder. Die zegt dat het ten koste dat wij tegen fietsers zijn nee, dat helemaal niet nee dat, dat zei u van ik heb het probleem u legt het fietspad neer op een plaats waar het niet nodig is het kan half over de weg het kan vlak ernaast u, maakt, u legt het fietspad gewoon een heel stuk het duin in om ruimte te maken voor andere dingen en daar maak ik bezwaar tegen en dat is niet nodig dank u wel ja. voorzitter, de de andere vragen nog? De raadsleden stellen zelf, zelf al de vraag, dus daar ga ik niet op in. Um, compensatie was nog een uh, thema waar dan. Ja, het is niet alleen een kwestie van waar, maar ook van hoe. Dus je kunt op een zeker moment binnen een bepaald grondgebied kwaliteitsverbetering toepassen. Je kunt bijvoorbeeld uh, gebied wat laag ligt vernatten. Dat is dus een heel bekend uh, uh, fenomeen waarmee je dus de kwaliteit en de soortenrijkdom van een gebiedje kunt verhogen. Maar het vernatten kost een heleboel geld en dat steek je er dan in. En daarmee wordt de kwaliteit van het hele gebied dus... Verhoogd. Oh, ik vind hier geen kwaliteitsverbetering, dat is niet authentiek hier. Uh, Ten slotte, ik kan het niet verstaan, voorzitter, maar. Wil... Meneer Van Deurst is het niet met u eens. Sorry, ja, ik ben niet met u eens, want u gaat een nieuwe. U uh, zegt een natte duin aanleggen. Dat, dat hoort hier helemaal niet. Dus ik zie daar de kwaliteitsverbetering niet van in. Uh, ik noem een voorbeeld. Uh, zoals je dus. waarbij je binnen een grondgebied, dus door. Ingrepen te plegen, de kwaliteit en de soortenrijkdom kan vergroten. Ik geef het als voorbeeld, want er werd de vraag gesteld: compenseren, waar dan? Ten slotte uh, was er dus nog de vraag: nou, voor wie doen we dit nu allemaal uh, voor de kritische jaren rond toeristen? Voorzitter, dank u wel. Volgens mij zijn de meeste vragen behandeld. Uh, heb ik de indruk dat er breed draagvlak is voor de structuurvisie. En dat er op veel manieren is meegedacht om die nog te verbeteren. Met een aantal abonnementen. Dan heeft het college een aantal suggesties gegeven. En mijn voorstel zou zijn: om per abonnement te kijken. zit er nog pijn in of zijn we het eens? En dat stapsgewijs even door te nemen. Tenzij iemand in een tweede termijn nog iets algemeens wil zeggen. Want ik zag een vinger van meneer De Rode. Ja, voorzitter. Als we zo, zo meteen de nota van inspraak en overleg ook gaan aannemen. dan staat daar. ...iets in waar de wethouder een toezegging over heeft gedaan in de commissie raadzaken bij de behandeling. Dat gaat dan over de semi-permanente bebouwing op de Noordboulevard. Die toezegging die hij daar gedaan heeft, ik heb het net nog even gezocht, kon niet zo 1, 2, 3 snel vinden. Uh, ja, die moet dan wel meegenomen worden dat dat verder nog uitgewerkt zou worden over de uh, standplaatsen op de uh, Noordboulevard. De kiosken, waar, de vorige keer ook naar, waar u vorige keer naar verwezen heeft. Ja, voorzitter. Als ik mag, het, het probleem wat zich voordoet... Het is namelijk heel sympathiek, die, uh, dat voorstel wat in feite gedaan wordt om semi-permanente bebouwing. Dus, maar dat bestaat dus niet, dan is het permanent en dan hebben we daar gewoon bouwwerken. En die bouwwerken moeten aan alle vergunningen voldoen en dan zitten we er weer op vast. Dat is uh, helaas uh, de praktijk van dit moment. Ik kan wel zeggen dat wij daar nog eens goed naar zullen kijken. En dan kijk ik vooral naar collega Tatus. Dat we daar nog eens kijken wat er wat aan speelruimte is. Maar wij hebben niet de indruk dat er veel ruimte is. Ja, wellicht is het voorbeeld het de Binnenhof, waar ze ook dat soort dingen hebben gemaakt, een klein idee om daarmee een gesprek gang maar te maken. Ik stel voor om per abonnement even te kijken wat de status is, dan wel. Er overeenstemming bestaat dan wel. De persoon die het abonnement indient, het intrekt u gaat andere teksten maken. We zouden die toch voor ons schrijven, dacht ik. Ik ga helemaal geen andere teksten maken. Mijn bedoeling is om met u even per <laughs> abonnement door te lopen wat u ervan vindt. Of er een alternatief moet komen en zo ja, welk alternatief. En als u zegt, doe een voorstel, dan ben ik er ook nog toe bereid. Ja? Zullen we gewoon bij 1 beginnen? Abonnement 1. Um, daarvan heeft het college het voorstel gedaan om de tekst aan te passen... In die zin dat het college aangeeft één zin toe te voegen. En die zin luidt. Eh, dus akkoord te gaan met de schrappen van de zin Zandvoort kan de toeristenstroom et cetera. En dan de zin ervan te maken. Ondanks deze ontwikkelingen is het noodzakelijk te onderzoeken of de groeiende toeristenstroom geaccommodeerd kan worden. Abonnement 1 gaat uit van een... Uh, bij het besluit die zin te schrappen nou die zin zegt het college van dat is prima om die te schrappen en dan komt het college met een alternatief tekstvoorstel eerste dot haalt u weg in feite okay, de eerste dot blijft staan nee die blijft staan klopt dat portefeuille houden wij schrappen de zin Zandvoort kan de toeristenstroom ook op langere termijn dus wel aan ja dus de eerste dot blijft staan de tweede dot kan vervallen dan in het voorstel van het college en daarvoor komt het in de plaats. Ondanks deze ontwikkelingen is het noodzakelijk te onderzoeken of de groeiende toeristenstroom geaccommodeerd kan worden. Dus een wat voorzichtigere bewoordingen met het accent op onderzoek. Ja? Dat is het voorstel van het college ten aanzien van het abonnement van OPZ. En dan is de vraag, mag ik van OPZ weten of dat akkoord is, gezondheid... Dan wel dat u de essentie mist. Voorzitter, ik stel voor dat wij na het rondje uh, uh, interpretaties van de verzoeken even schorsen om te kijken of dat inderdaad uh, naar, naar wens is. Oké, okay, dat kost wel extra tijd, maar ik, ik begrijp dat u behoefte heeft aan beraad. Gezondheid. Wenst één uur hier over de oorspronkelijke tekst dan wel de gewijzigde tekst kort zijn mening te geven? Dat zou misschien kunnen helpen voor het beraad van OPZ. Niet? Wat? wat? Ik kan een akkoord Meneer. gaan met wat het college zegt. Want ik okay. neem aan als, als, uh, dat er van huis uit met de provincie overlegd is. En dat het heel erg belangrijk is dat deze structuurvisie aangenomen wordt. En anders ja. moeten we dat maar weer afwachten. En dat vind ik okay. te riskant. Prima. Anderen? Hetzelfde beeld. Goed. Uh, we gaan door met abonnement 2. Abonnement 2 zegt OPZ, die verzoekt een aantal aanpassingen. En het college stelt voor in het kader van meedenken om de zin onder eerste bullet A te schrappen. En ik voor de vrijhouder lees even mee als u wilt, onder daarvoor toe te voegen. Verkeer van buiten Zandvoort. Verkeer van buiten Zandvoort komt over het algemeen voor het strand en is op zoek naar een parkeerplek. Op dat punt. En dan vervolgens. Uh, vol het volgende blokje. Door het strategisch. Dat stukje wordt dan veranderd in. Door het strategisch plaatsen van de verkeervoorzieningen. zal het wellicht mogelijk worden. het dorp aan de strandzijde verkeersluwen te maken. Hiervoor is wel onderzoek noodzakelijk. of dit kan. Ook dit is dus weer in de. ...onderzoekvariant. Dat is de essentie van de wijzigingen. Ja, ja voorzitter, duidelijk. Voorzitter, daar ben ik in ieder geval het niet mee eens. Ik weet niet wat de andere fractieleden van, van mij denken. Want hier wordt exact hetzelfde gezegd... ...maar met andere woorden als wat er stond. En daar kunnen wij ons niet mee verenigen. Dus misschien moeten we even kijken of we daar iets... ...beters voor kunnen verzinnen. De mevrouw Draaier. Nou, ik wil, ik wil graag weten wat er op tegen is. Want ik hoorde verschillende op tegen. En dan denk ik, als er iets uh, wat nu wordt... houdt niet in dat er geen autoverkeer meer door kan. En ik, ik, ik wil graag weten van mijn collega's... wat ze er dan op tegen hebben. Meneer Bauer-Gilson. Ja, voorzitter, op het moment dat we gaan onderzoeken... of het kan, kun je niet stellen... wat er dan bij het volgende boeletje wordt voorgesteld. Zo simpel is het. En als dus ik ook even aan wil vullen... Er staat hier keihard, het Centrum Zandverkent kent enkel bestemmingsverkeer. Dat is toch niet zo? Nee, dat is al geschrapt. Dat is, ja, dat geschrapt. is al geschrapt. Maar, maar het A gaat erom, is het wat geschrapt. is er tegen een luwere gebeuren? Schrapt. Meneer Drommel, wilt u de microfoon gebruiken? Iedereen wil graag meeluisteren. Wordt het nou geschrapt uit dit abonnement? Ja. Nee, kijk. De ene zegt ja en de andere zegt nee. Dat is natuurlijk nee, het verhaal. Het moet trainen. geschrapt worden in de structuurvisie. Ja, en dat staat ook in het tweede bullet dan. Dus het college stelt een andere tekst voor onder de eerste bullet. Richtinggevend de onderzoeksvariant. En in de tweede bullet staat dat dat in de structuurvisie dan wordt verwoord op die manier. Dat lijkt me ook een logische stap. Daarom nam ik ook even u met A en B in de verschillen mee. Maar misschien ga ik te snel. Ja, dus bij A stelt het college voor het volgende. Mag ik het zo doen? Verkeer van buiten Zandvoort komt over het algemeen voor het strand en is op zoek naar een parkeerplek. Dat is bij A. En bij B het volgende. Door het strategisch plaatsen van de parkeervoorzieningen zal het wellicht mogelijk worden het dorp aan de strandzijde verkeersliewer te maken. Hiervoor is wel onderzoek noodzakelijk of dit kan. Dus uit dat onderzoek moet blijken of het kan of niet en anders blijft het zo. Dat is de strekking van dit tekstvoorstel van het college. Voorzitter. Ja, Mevrouw Beuronsson. Met die insteek kunnen wij het niet eens zijn. Wat gaat er namelijk om, wat is de insteek? Ook het gaat over de Engelbertstraat, als we het even concreet hebben. Ja. Op het moment dat we hier in Sanford praten over een rondweg... is de Engelbertstraat daarbij essentieel. Anders krijg je namelijk twee doodlopende wegen richting zee... En juist die, zeg maar, die noord-zuid verbinding van die Engelsbertstraat is noodzakelijk voor de rondweg van heel Zandvoort. Op het moment dat er stelling gaat, genomen gaat worden of gaan onderzoeken of dat verkeersluw gemaakt kan worden... doe je afbreuk aan de randweg van Zandvoort. Dus vandaar omdat het niet gewenst is. Ja voorzitter, misschien mag ik daar ook nog op aanvullen. Nee, het punt is namelijk dat, dat ook in de structuurvisie sprake is van een vorkstructuur... En dat is natuurlijk ook niet voor niets. Die vork eindigt dan in de punten van de vork. En daar loopt de burgemeester Engelbestraat. Dus daar ligt het probleem. Portefeuillehouder, is daar nog een uh, voorstel voor? Gelijk gehoord, nou, uh, deze essentie? Uh, het... In, het insnoeren van de burgemeester Engelbestraat is niet uh, uh, onze bedoeling. Dus die zullen wij. Hè, het is een resultaat van als je tussen op een zeker moment luwer zou kunnen worden gemaakt. Maar... We kunnen een andere formulering proberen te vinden die daar... Uh, ja, maar als ik hem even aanscherp... Doe. zegt uh, OPZ zegt... Wij willen überhaupt niet dat er in andere ideeën dan een cirkel wordt gedacht. Ik chargeer hem even. De intentie zegt u van... Wat je ook uit onderzoek laat komen, die Engels bedstraat blijft zo. Dat is feitelijk wat u zegt. Ja, ik, ik, ik chargeer hem even om de intentie te pakken... Wat OPZ heeft. Dus uh, daarom leg ik ja. hem daar neer. Ik weet niet of de VVD ja, dat bedoelt. En de portefeuillehouder zegt namens het college... Dat zou zo kunnen, maar stel dat het onderzoek blijkt dat er toch een alternatief is... ...wat voor iedereen aanvaardbaar blijft, wat zullen we dan doen om dat niet te accepteren? Dat is wat hier wordt gezegd. In concreto dan, voorzitter, als het even mag. Op bladzijde 53. Uh -huh. Het profiel van de burgemeester staat wordt verbeterd. Nou is dat altijd een beetje gevaarlijk natuurlijk. Wat bij de een verbeterd is, is bij de ander verslechterd. En... Wordt ook een uitleg gegeven? Dit gebeurt door een andere inrichting van de openbare ruimte en door daar waar het mogelijk is open gaten op te vullen en beter begeleiden met bebouwing. Dus typisch een architectenuitdrukking van iets wat veranderd gaat worden en niemand weet wat. Maar misschien kunt u mij vertellen wat men dan hier bedoelt? Ik zou het niet weten, maar de portefeuillehouder vast wel, want dat was ook uw vraag. Maar even terug nog: heb ik de intenties goed weergegeven? OPZ. VVD en... toevoegen okay. dat, maar dat is de keuze. Dat, ja, dat, dat wij ook denken dat die, die weg die breedte moet houden. Ook omdat er nogal wat parkeervoorzieningen aan die weg komen te liggen. Naar de middenboulevard. Ja. Dat moet er ook in en uit. Dus dat zal toch uh, voor de in- en af, aan- en afvoer ruimte moeten blijven. Portefeuillehouder mag nog even kort toelichten de nadere vraag van meneer Drommel. Nou, ik, voorzitter, ik wilde eigenlijk uh, in verband met de tijd gewoon voorstellen dat wij een ander tekstvoorstel nog uh, zometeen met schorsing uh, aan u voorleggen. Die wat, wat recht doet aan de intentie de die hier uh... wordt. Ja? Daar komen we in de schorsing op terug. Abonnement 3. Ook daarvan heeft het college voorgesteld om de uh, tekst aan te passen. Dus de strekking van het abonnement is helder. Zijn we het ook mee eens, zegt het college. Maar we stellen voor de tekst wat aan te passen. En... Nou ben ik even aan het uh, lezen. Die is twee keer voorgelezen. Is die helder? Ja? Goed. Uh, abonnement 3. Iemand behoeft om daar nog iets over te zeggen? Daar lijkt de overeenstemming over te zijn. Het enige wat ik heb, heb gezegd en nog even wil benadrukken is dat hij op vijf plaatsen correctie behoeft. En nu heeft de college vertegenwoordiger horen zeggen dat hij daarmee aan de slag gaat, volgens mij. Tenzij ik hem verkeerd heb verstaan, hoor. Dat kan. Nee, absoluut niet. Abonnement 4. Ook daarvan is door het college gezegd, helder wat u zegt. We hebben het denk ik verwoord. En let op, hier zit het glibberen richting een mer. Als je te strak formuleert en te duidelijk, ga je onmiddellijk in de kostenpositie zitten. Simpel gezegd. Niet alleen in het onderzoek, maar ook nog dat wat u wilt betaalt u, simpel gezegd. Dus daar is de reden van waarom dit nu zo voorzichtig is geformuleerd. Dat is de strekking van wat de portefeuille heeft gezegd. En hij heeft een alternatief tekstvoorstel gedaan die in uw richting komt. En daar staat, dan moet ik even kijken in het abonnement. Welk stippelt, welke bullet gaan we dan vervangen, portefeuillehouder? De eerste denk ik. De zin om de B schrappen. Oh ja, de zin onder 2b, die wordt in het abonnement. Dat bedoelt u, hè? Dat staat dus ook in de structuurvisie, ja. Maar alles wordt meegenomen in de structuurvisie. Even voor de... Kunt u het volgen. 2b, daar staat dat stukje. Daarvoor komt het in de plek. Momenteel is de... Ja, uit de overwegingen. Momenteel is de noodzaak van deze weg nog niet aangetoond. Hiervoor is nader onderzoek nodig. Ja? En dat betekent... Aan het eind... Kan er dan de zin bij de bullet onder besluit blijven staan, portefeuille houden? Nee, wanneer? We gaan niet akkoord met het opnemen van de Heilmaalsweg in de structuurvisie als randweg. Ja, dan zou je hier weer aan de merf dan. Oké. Okay. Maar moet dan de eerste bullet vervallen? ...dat het abonnement kan vervallen... ...want u zegt eigenlijk dat er mogelijkheden genoeg zijn... Ja. In, in, ...in alle stukken die vast liggen... ...om het alsnog to, te kunnen uitvoeren, toch? Dat zegt u. En anders zit je met deze tekst aan de meer vast. Ja. En met die kanttekening, dat 2b... ...dat staat in de structuurvisie... ...en portefeuillehouder is het zo dat u toezegt... ...zonder abonnement ook dit, deze zin dan... ...in de voorgedragen zin te veranderen? Ja? Is dat een akkoord? Ja. Dat is dan de enige wijziging. Dan kunt u het abonnement intrekken. Um, zou ik van u nog eventjes heel precies mogen horen wat die wijziging is? De wijziging is dan, momenteel is de noodzaak van deze weg nog niet aangetoond. Hiervoor is nader onderzoek nodig. En dan gaat 2b in de tekst van de structuurvisie eruit. Ja, neemt u dat mee? Op zet? Ja, dank u wel. Voorzitter. Abonnement 5. Voorzitter. Meneer Henry Offport, he? ja. u had uw vinger omhoog. Ja, ik, uh, is, het, is het heel erg moeilijk om een stippellijntje in die tekening te zetten? Want daar wordt niet over gesproken. Ik ben bang maar dat de dat consequentie even... daarvan is, wat de portefeuille er heeft gezegd... ...dat je hem dus dan over het glijdend vlak heen gaat... ...en u zich committeert tot en onderzoekskosten en aanlegkosten. Omdat er een stippellijntje getekend wordt? Ja. ja. Goed, maar u beslist... Dat is wat de portefeuillehouder heeft gezegd. Uw raad beslist of er een stippellijntje komt of niet. We nemen het mee. Abonnement 5. Het college heeft ernstig ontraden en aangegeven... dat men voornemens is de teksten aan te passen in een definitief variant. Voorzitter, bij het overwegen zullen we dat meenemen... en dan al dan niet vragen om het in te dienen of niet. Goed. Abonnement 6. Het college heeft aangegeven... Nou, richting is helder... Wij stellen alleen een andere tekst voor. Nee, collega's, college stelt voor de, de ster te verplaatsen. Klopt dat, portefeuillehouder? Ja. ja. In de richting ja. van het voetgangersgedeelte... ...zodat dat ook de essentie is... ...en dat ook nog in een tekst op pagina 61 aan te passen. Ja. Ja? Bij deze ontwikkeling. Ja. <clears throat> uh, kunnen we dan met dit abonnement zo uit de voeten? Ja, lijkt van wel... Abonnement 7. Nou, het college zegt akkoord. Abonnement 8. Er ja. uh, zegt het college van ook. En dan gaan we kijken hoe we dat qua capaciteit doen. Heeft u nog vragen daarover? Voordat het... Nee? Abonnement... Ah, ja. Nee, ik heb toch begrepen dat hij aangepast moest worden. Omdat namelijk in combinatie ja, met de het onderzoek... van de loskoppeling van de haven. Eruit. U heeft gelijk. Bedankt voor het meedenken. Ik, ik heb daar een tekstje voor. Ja, meneer Bluis. Het haalbaarheidsonderzoek naar de sportpool... zoveel mogelijk gelijktijdig te laten lopen met het onderzoek naar de haven. Het haalbaarheidsonderzoek naar de sportpool... indien mogelijk, ja. tussen haakjes... Ja. in combinatie met het onderzoek... Ja, dat is ook goed. Is dat een betere... Zo. Oh, de portefeuillehouder. Ik blijf, ik blijf u aanraden even uh, een uh, apart amendement voor de haven daarbij. Hebben we het toch al? Dat, dat staat toch in het raadsbesluit? De haven staat in het raadsbesluit. Dus ja. daar hoeven we niet, daar we, alleen nee, wij zeggen, ja. dat staat in het nee, raadsbesluit. Dan, laat dan uit de tekst de haven weg. Ja, ja dat is goed. Het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar de sportschool, punt. En bij behandeling van een, enzovoort, ja. ja. Punt, ja. Het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar de sportschool. Punt. Dat wordt hem. we ja. met negen. Daarvan zegt het college eh, tekstaanpassing. Heeft u de tekst nog op uw netvlies of wilt u dat ik hem even voorlees? Ja, en de tekstaanpassing is dan... Be... Even aan het spieken. Dus de voorwaarden waarop dit geschiet zijn in het bestemmingsplan vastgelegd. Die zijn eruit op pagina 61, daarvoor komt in de plek. Indien dit gebeurt, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiet in het bestemmingsplan worden vastgelegd... Legd, ...afhankelijk van het lopend onderzoek als gevolg van een lange voorgeschiedenis kan een uitzondering worden gemaakt voor wonen op deze plek. In 2010 komt hierover uitsluitsel. In de tekening en de legenda is dit ook aangeduid... dat hier in 2010 duidelijkheid komt over die uitzondering. Dan is weer de link gelegd. Dat is het voorstel van het college. Even zien, het CDA heeft dat ingediend. Wenst u ook in de schorsing er even over te denken? Ja, wij, wij willen er in de schorsing even over uh, hebben, ja, okay. alsjeblieft. Iemand anders hier nog iets over? Dan schors ik de vergadering voor tien minuten. Ja, Als u eerder klaar bent, komt u eerder terug. Oké, okay, Joop. Tien Jonge minuten. Jongen, we zijn al bijna twee uur bezig over de Dus Dat is een wel belangrijk document natuurlijk. Maar Don, ik denk dat daar een commissie voor is eigenlijk. Ja, dit had afgekaart kunnen worden in de commissie. Ja. Dit, uh... En misschien een beetje bespreken in de... In, in de raad. Dat zei, toen in de commissie zei Hans Drommel dat heel erg correct. Het is een stuk dat verdient nog even besproken te worden. Dat is natuurlijk een goed stuk. Maar dan komen ze met negen amendementen. Die hadden al lang afgekaart moeten zijn. Ja en uh, dat had in de commissie al besproken kunnen worden. Ja. En dan had het uh, college had zijn teksten kunnen aanscherpen. En dan was het alleen maar aftikken. En dan is het aftikken of nog een beetje wijzigen. Ja. Maar dan is het maar afgelopen. Het, ik, vind het een, ik vind het jammer van de tijd. Want we krijgen nog twee... Uh, uh, waar voor onder andere natuurlijk heel erg belangrijk. Het initiatief raadsvoorstel parkeren. Ja. Dat zal ook nog wel een tijdje dan daarover ja. gestegeld ja. moeten worden. Denk ik. Ja. En dan die parkeerregulering in de Oostbuurt. Ook daar is het laatste woord niet over gezegd. Nee. Dat, nou ja, dat zijn nog dingen die komen. Ik, ik. Nog even een stapje terug Joop. Ik denk dat... Uh, ik meen toch een politieke tegenstelling uh, gezien te hebben over de functie van de Engelbertstraat en de ja. rondweg in Zandvoort. Ja, ja. Een totaal ander, verschillende visies. In ieder geval aan de ene kant heb ik kunnen turven VVD en CDA. Die zeggen wat? Nee, we willen een rondweg. Dus en, en OPZ die ja. zegt nee, we willen een vork. Ja. Oftewel twee doodlopende wegen Zandvoort in en dat is het. Zeg ik een vraag erbij? ...in verband met de middenboulevard? Ja, natuurlijk. Tussen de tanden van de vork ligt heel toevallig de middenboulevard. Ja, en dat was de vorige keer een issue waar uh, GBS, of, uh, OPZ uh, behoorlijk garen mee heeft gesponnen. Ja. Uh, ja nou, het, het, het zal nu, nu niet een issue worden van, van de komende raadsverkiezingen, denk ik. Maar, nee, ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Maar ja, Joop, ze hebben gelijk. Ze zijn consequent daarin. En dat, uh, dat moet je ze nagen. Ik wou dat ze altijd consequent waren, maar dat is niet het geval. Oké, okay, maar dat is een ander verhaal. Nee. Nee, in dit, op dit punt zijn ze consequent. Ze zeggen ja. nee, die ont die, middenboulevard, die moet verkeersluw worden. Ja, Groot, grootste flauwkeur, want dan heb je inderdaad twee doodlopende dingen. Ja. Uh, en ja. Ja, dan ja. heb je ja. geen, geen rondweg van En dat heeft Zandver nodig. Ja. Noord-Zuid is anders niet afgekaart. Nee. Dat heb je niet. Geen verkeer Noord-Zuid mogelijk. Nee, of je zult helemaal of moeten zo. omrijden ja. of, of ja. wat dan ook. Ja, nee, dus de vraag is in hoeverre Noord-Zuid echt noodzakelijk is. Ik denk het uh, wel. Het uitgangspunt dat uh, Zandvoort voornamelijk bestemmingsverkeer kent, is natuurlijk terecht. Dat is waar. Ja. Uh, wij ja. hebben geen doorgaand verkeer naar andere plaatsen Dat kan dat toe. ook niet. Ja, ja. van, ah, ja, van, nee, nee. van, van uh, heemzijde naar, uh, naar Bloemendaal. Uh. Ja, ja. Maar dat kan je ook korter. Ja, oké. Okay, nou ja, goed. Ze gaan er nu even over praten. En uh, we zullen zien. Maar ik, ik denk dat die discussie nog wel even, omdat het toch wat diepergaand mening, politieke... Meningsverschil is tussen uh, VVD en OPZ, zullen we maar zeggen. Ja, nou dat hebben we de laatste twee jaar toch al wat vaker gehad. Uh, de tegenstellingen tussen twee coalitiepartners, waarbij inderdaad de VVD uh, eigen ideeën had en uh, uh, OPZ uh, over het algemeen het college steunde. Ja. Klopt. En uh, nu zit er weer een tegenstelling. Ja, nou ja, dus wij zullen nog wel die discussie gaan krijgen. Ja, goed, uh, Pascal. Muziekje? Ja. Laat me doen. She calls me to stand in her spotlight again tonight. I won't be alone. To you know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove for you. Now. Dus we, gaan, we kunnen elk moment weer met de vergadering doorgaan. Vrij lange schorsing. En uh, ja, we moeten even achterwachten wat er van komen gaat. Zodra de burgemeester begint, gaan wij weer terug. Maar mag aan, ik u uitnodigen komt, ja. om te gaan zitten? vergadering en verzoek u alle plaats te nemen en dat geldt ook voor de portefeuillehouder. Wij hebben een korte schorsing gegeven om een aantal partijen zich te laten beraden over zou standpunt standpunten ze definitief gaan innemen... ...qua tekst, qua handhaven, intrekking en stemming brengen. En mijn voorstel is om per abonnement even kort te kijken... ...wat is de inventarisatie en gelijk te stemmen. Is dat akkoord? Ja? Ik begin... Waarom zou dat niet kunnen, mevrouw Omdat Abonnement 5. ...is het meest verstrekkende, daar heeft u helemaal gelijk in. Nee, nee, nee, nee. Het is, het is aan uh, Oudere Partijs Zandvoort om aan te geven. Want dat zou de volgorde zijn van behandeling. En u had bijna geraden dat ik met één wilde beginnen. Uh, Amendement vijf is dan het eerste wat aan de orde komt. Oudere prijs Zandvoort. Uh, voorzitter, ik denk dat het niet helemaal logisch is... ...want als we het eens zijn over de eerste vier... ...dan kan wat ons betreft, dan kan vijf ervan... Ja, het, het genoegen is uh, aan mij om te bepalen wat het meest verstrekkend is. En ik heb toch het beeld dat abonnement 5 het meest verstrekkend is. Want dat zegt namelijk, mogen we verder gaan met de behandeling, ja of nee? Over alles. Voorzitter. Meneer Kramer. Ik denk dat het ook voor een heleboel nog niet duidelijk is van wat er nou precies is afgesproken. Want ik zie daar een aantal mensen die... Er is niks helemaal mee... niets afgesproken in het openbaar nee, ja, debat. Dat gaan we nu doen. En wat, wat u in de schorsing... Uh, Beraadslaagt. Ja, ik wil best een algemeen rondje doen, maar het ging over de abonnementen, volgens mij. Dus ik ben even praktisch aan het invullen. Maar geeft u maar een ander voorstel. Voorzitter, nee? voorzitter u vraagt een ander voorstel. Ik wil toch netjes terugkomen bij uw voornemen om amendement 5 vooruit te nemen. Kijk, amendement 5 is een samenvatting van alle amendementen die zijn voorgesteld, indien wat wij gaan afspreken met elkaar... onverhoopt niet tot het gewenste resultaat zou leiden. Nou, laten we nou eerst eens kijken tot welk resultaat we komen... en vervolgens zien of 5 niet kan vervallen. Maar voorzitter, bij interruptie, meneer bouwerg Wilson, we spreken toch ook over vertrouwen in elkaar. En ik denk dat de wethouder toch duidelijk iets geëtaleerd heeft... waar ik denk, daar kunnen we ons toch wel in vinden. Dus dan denk ik, goh, dan is het toch ook niet zo moeilijk om te zeggen... aan het moment vijf trekken we in... Daar okay. hebben we er alle vertrouwen in. Ja. Bij interruptie, en daar kan deze coalitie heel goed mee omgaan... ...want vijf minuten later is er weer een ja. nieuw abonnement, weet u nog... ...bij een begroudersbehandeling, dus dat lost u ook wel meneer bij Meneer Bluis, ik stel voor dat we de traditie die we hier hebben... ...het meest verstrekkende abonnement eerst behandelen... ...tenzij u als raad zegt dat abonnement 5 is niet het meest verstrekkende Dat heb ik u niet horen zeggen, behalve meneer Babberg-Wilson... ...die dat wel probeerde, maar toch wat uh, zijn eigen invulling eraan gaf... We gaan het eerst over abonnement 5 hebben. Ik vraag graag van de oudere president, gelet op de beantwoording door het college en het feit dat zij zeiden: dit wordt letterlijk in de tekst overgenomen, of ze het abonnement willen handhaven. Voorzitter, wij handhaven het tot het 1 dat met 4 is behandeld. Goed, dan breng ik het in stemming. Tenzij 1 uur daar nog vragen over wil stellen. Maar is dat dan niet de vertrouwenskwestie die u nu neerlegt? Ja, ik vind, ik, ik, ik vind het heel vreemd om deze volgorde voor te stellen. Ik heb u dat aangegeven. Nee, maar... Dit is alleen nodig, dit amendement, op het moment dat er 1 tot en met vier niet uitkomen. Nee. Nee, wat u zegt hier namelijk ook, want je kan één tot en met vier gewoon aannemen, maar u zegt hier een heel belangrijk punt, is dat u de besluitvorming wil verdagen totdat er afstemming is. Met andere woorden, dan heeft u geen vertrouwen in hetgeen dat wellicht geschreven gaat worden. Voorzitter, eh, eh, eh, dan... Dan betekent dat dat op het moment dat wij de behoefte hebben aan een ander abonnement 5 dan het nu staat. Dan komt dat vanzelf naar voren. En trekken wij en laten wij abonnement 5 nu vervallen. Goed. Abonnement 5 is ingetrokken. Amendement 5 is ingetrokken. Punt. Dan gaan we door met de andere abonnementen die qua zwaarte soms wat verschillende omvang hebben. Maar allemaal wat... Uh, eenzame punten, dus ik begin gewoon met abonnement 1. Houder Partij, antwoord. Voorzitter, wij hebben het volgende, uh, uh, de volgende verandering uh, afgesproken. Dat is blaadje 2. De tweede bullet, de tekst die daar staat, die uh, vervalt. En daar uh, nemen we het voorstel van de wethouder over. Ondanks deze ontwikkelingen is het noodzakelijk om te onderzoeken. Of de groeiende toeristenstroom geaccommodeerd kan worden. En brengen dit amendement vervolgens. Stellen wij voor om dat in stemming te brengen. Iedereen helder? Meneer Paap, socialist wordt... niet helder. Oké. Okay. Dus de tweede bullet wordt gewijzigd in de zin die ik ook heb voorgedragen. Um, dat betekent dat het amendement in stemming wordt gebracht. Ja? Wie is met deze wijziging voor abonnement 1? Hand op steken graag. Voor. Unaniem, de raad, Daarmee is het abonnement inclusief wijziging aangenomen. Abonnement 2. Hou de partij antwoord. Voorzitter. Um, wat wij hier voorstellen is om bij uh, de bullets die staan onder N besluit er één toe te voegen. En die uh, is, dus onder, uh, onder verkeersluw te maken, schrappen de, uh, de burgemeester Engelbertstraat de functie van ontsluitingsweg behoudt. En besluit dat de burgemeester Engelbertstraat de functie van ontsluitingsweg behoudt. U voegt dan na de eerste bullet in de structuurvisie een volgende bullet toe, de burgemeester Engelbertstraat de functie van een sluitingsweg te laten behouden. Klopt dat? Ja hoor. Ja, dus A en B worden geschrapt. En oh ja, C zou het als C zou het ook kunnen doen. Ja, laat ik zo zeggen. Nee, in de structuurvisie op pagina 27 de tekst A en B te schrappen. Ja. Vervolgens toe te voegen dat de burgemeester en ...de functie van ontsluitingsweg behoudt ja. of zoals u het, het formuleerde. En tenslotte het college op te dragen enzovoorts. Dat ja? wordt dan een tekst van het ja. amendement. Die wijziging is voor iedereen duidelijk ook... qua essentie portefeuille hadden we nog behoefte op te reageren? Nee? Dan breng ik... Dit abonnement gewijzigd in stemming. Wie is voor? Bij hand opsteken graag. Dat is unaniem. Daarmee is het abonnement, inclusief wijziging, aangenomen. Abonnement 3. Houder de partij zijn antwoord. Voorzitter, ik hoorde nog een, uh, een, een suggestie. Ik noemde als tekst ontsluitingsweg. En dat is niet helemaal duidelijk. Dat moet een gebiedsontsluitingsweg zijn. Bij abonnement 3, meneer Wilson? Ja, bij ja. 2, de, bij het, het zojuist aangenomen abonnement 2 volgens, Zo, dus u dient een nieuw abonnement in om dat te realiseren <lacht> volgens mij is de essentie duidelijk en ik heb een aantal mensen horen knikken dus we zullen het woord gebied aan ontsluitingsweg toevoegen Amendement 3 dat is goed uh, motie van uh, in ieder geval uh, nee dat is een stemverklaring meneer Kramer abonnement 3 uh, voorzitter, voorzitter we hebben uh, uh, in overleg uh, uitgemaakt dat in feite uh, hetgeen wat er onder 2A en 2D is beschreven, in feite de feitelijke situatie is in de overweging. In de overweging. En dat hoeven we dan dus niet, uh, dat kunnen we laten vervallen. Dat betekent dat gewoon de resterende bullets gewoon de A, B, en C worden doorgenummerd. En voor de rest de, uh, het allemaal mensen huidige tekst kan houden. Wat u zegt, bij twee schrapt u onderdeel A en D. Juist, ja. Dan wordt B wordt A, C wordt B en E wordt C. Klopt dat? In de overwegingen. Punt twee. A en D schrappen. Hernummeren, herletteren. En u zegt ja, het besluit... Ja, ik, ik hoor toch wat, wat weerstand tegen, tegen deze ingreep. Um, voorzitter, mag, mag ik even wat vragen? Rietkerk. Het is natuurlijk lastig omdat we het niet op papier hebben staan. Uh, net met, de, met, met de, uh, de woorden van de wethouder en de herhaling van uh, de voorzitter... ...was ik akkoord, was het helder? Nu hoor ik dat niet, maar ik wil even weten of nu het amendement nog... ...hoe dat dan nu zit. Daar zijn we nu niet. mee bezig, want OPZ is aan het uitleggen... ...hoe ze de definitieve tekst van hun eigen amendement willen. Vervolgens vraag ik de portefeuillehouder wat hij daarvan vindt. En u krijgt nog een mogelijkheid om daar nog iets over te zeggen. Oh, oké. Okay. En bij besluit, wat wilt u daar nog aanpassen of laat u dat zo staan? Nou, kijk, waar het in feite natuurlijk om gaat, voorzitter. Dat het is de, hetgeen wat er in het besluit staat. En het is namelijk in de structuurvisie alternatieve inrichtingsmogelijkheden voor openbaar duin op te nemen om het stenige aanzien van de boulevards te veranderen. Dat is waar het allemaal op neerkomt. Alleen, aangezien ons terecht de verstaan is gegeven, de kennis gegeven, dat er langs de randen van het dorp al een duimilieu is. En dat dat ook geldt voor de Noordboulevard, leek het ons verstandig om die twee punten uit het amendement weg te halen en vervolgens de rest van het amendement in stand te houden. Want waar we uiteindelijk op uit willen kopen, is dat er ook alternatieve inrichtingsmogelijkheden worden overwogen. En wat vindt de portefeuillehouder daarvan? Ja, daar ben ik mee eens. We moeten er wel in staan, die alternatieve... alternatieve inrichtingsmogelijkheden moeten dan nog wel opgenomen worden. Waar staan die? In de eerste... dan, dan hoeft het amendement er niet te blijven. Uh, nee, dat amendement is wel degelijk nodig omdat namelijk nu het inrichten van het middenboulevard met, uh, met wonen in het duin uitgangspunt is. Ik wil even van de wethouder nog horen of het helder is en dat het geen problemen schept met het. Uh... Nee. Ja, voorzitter. Uh, mevrouw Draaier maakt een juiste opmerking. Ik uh, zou dus het, uh, bij het besluit. Daar staat op een zeker moment in de structuurvisie op te nemen. Daar zou ik de onderzoeken dan van maken. Dus dat je de alternatieve inrichtingsmogelijkheden onderzoekt, in plaats van nemen. Want dan zit je alweer eraan vast. En, uh, ja, nou. Ik kijk even in de richting van, ik verder, uh, mee. van... De wethouder had een hele de mooie de tekst die hij twee keer voor heeft gelezen. Voor heb gelezen. Ja, maar die teksten worden kennelijk door de indiener van het abonnement niet gesteund. En dan gaat de tijd verder. En de wethouder denkt dan even mee. Kunnen we met het woordje vervangen onderzoeken de, het abonnement met de eerste aanpassing zo laten? Houden partij Zandvoort. De ja, voorzitter, het van onderzoeken is namelijk uh, dat je nooit weet waar je dan aan uitkomt, uitkomt. En wij zouden graag uh, de alternatieve inrichting zouden wij namelijk als uitgangspunt willen, uh, willen mede willen opnemen. Uh, daar willen wij graag op uitkomen. Dus dat je niet alleen inrichten als duin overweegt, maar ook alternatieve inrichtingsmogelijkheden. Ja, ja. ja, en die onderzoek je ook? Ja, maar u zegt niet dat u dat wilt doen. U zegt dat u dat wilt onderzoeken. En ja, dat, maar is, we, dat is dan net de Ja, maar wij onderzoeken hier niks, want daar is de raad zelf bij als we niet van plan zijn om het te doen als het kan. Want dat. dat wij dat, doen niet onderzoek van kom, maar laten we eens niks gaan doen, laten we onderzoek gaan doen. Onderzoek gaan doen. Dat doen we niet. Dus, dus u, het, wel wat, u zet, zet de deur open. Met daarvoor. de intentie om natuurlijk als daaruit blijkt, blijkt dat er alternatieven zijn, van god dat is leuk, hè. ik noem dan uw uh, keramische bomen, om eens uh, iets te noemen. Nou, dan, als dat blijkt dat er een uh, haalbaar kaars is, nou, dan moeten we dat zeker doen. <coughs> maar als we het nu zouden zetten, keramische bomen, dan moet je ze... Ja, dan gaan we wel. Ja? Laten we het onderzoeken, voorzitter. Goed. Dank u wel. Is voor iedereen duidelijk hoe abonnement er nu definitief uitziet? Ja? Abonnement 3. Goed. Bij hand opsteken. Wie is voor abonnement 3? Bij hand opsteken graag. Dat is unaniem. Abonnement 4. Oudere Partij Zandvoort. Um, voorzitter, hand u het. Nee, voorzitter. Gezien um, de toezeggingen van de, van de wethouder, laten wij dit uh, amendement vervallen. Dank. Abonnement 5 is... vervallen. hoor ik nog wat. Ik ben blij dat u meedenkt. Abonnement 6. Um, VVD. Hier ben je klaar ja, inclusief wat de wethouder heeft gezegd: dat we de ster naar de andere kant gaan plaatsen en ook op pagina 61 dat in de tekst aanpassen. Ja? Ja? Goed, Gaan brengen we het in stemming. Wie is voor? Dat is unaniem. Dan is het aangenomen. Abonnement 7, jongerenhuisvesting. Dan breng ik gelijk in stemming. Wie is voor? Ja. Dat is unaniem. Daarmee aangenomen. Abonnement 8, sportpol. De gewijzigde tekst luidt het haalbaarheidsonderzoek naar de sportpool naar voren te halen, punt, komma, bij behandeling, et cetera. Ja? Abonnement, wie is voor bij hand opsteken? Dat zijn de fracties van de oudere partij Zandvoort, GroenLinks, het CDA, gemeentebelangen Zandvoort, Sociaal Zandvoort... Tijd van de Arbeid, de heren, Henrion Verpoorten, Drommel, mevrouw Geurenson en tot slot meneer Kramer. Daarmee is nog het nog. unaniem aangenomen. Het is uw tijd. Abonnement 9. Abonnement locatie. Uh, strijder, om het zo maar eens te zeggen. Daarvan... Heeft het CDA zich beraad over de aanvulling, tekstsuggestie van het college? CDA, wat zegt u? Ja, in eerste instantie hadden we in het begin al een foutje gemaakt. Dat moeten zijn pagina 60, 61, 70 en 71. Dus dat is de wijziging. Dan had de wethouder een, een zinsnede erbij die wij uh, kunnen overnemen. Ja. Goed. En de teken en de ster op de kaart. Maar dat is... Ja. Ja. is die wijziging voor u allen nog steeds helder? Dan breng ik het abonnement gewijzigd in stemming. Wie is er voor? Bij hand opsteken. Dat is unaniem. Dank u wel. Dan is het abonnement 9. 8. Maar 9 genaamd, ook aangenomen. Dat betekent dat wij nu zijn aangekomen over de stemming van het hoofdonderwerp. De structuurvisie. Tenzij één uur daar nog over wil hebben, maar ik stel voor om dat ook bij handopsteken te doen. Wie is? Meneer Drommel. Ik leg een opmerking. U noemt dat u, in het voorstel dat wij ingelicht worden zo regelmatig als mogelijk. En ik stel dit voor: dit agendapunt bij vast agendapunten te brengen bij de commissie-raadzaken. Wanneer u iets te melden hebt, doet u dat. Als u niets te melden hebt, doet u het. Maar de, de zinsnede zo. ...regelmatig als mogelijk vind ik natuurlijk een beetje te... ...ja, niet zo. Ja, voor zo'n belangrijk stuk, ja. En dat is uitvoering, maar de portefeuille heeft u gehoord, excuses. Ik... Uh... Voorzitter, ik begrijp dat de heer Kramer u aangestoken heeft. Ja, dat zou wellicht mogelijk kunnen zijn, maar die eer gun ik meneer Kramer niet... Ik verslikte mij gewoon. Uh, dat is de reden. Uh, ik breng het voorstel definitief inclusief abonnementen in stemming. Wie is voor de structuurvisie, toekomstvisie Zandvoort, Parel aan Zee+. Plus. Ik kijk rond. Dat zijn de fracties van de ouderpartij Zandvoort, het CDA, gemeentebelangen Zandvoort, sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid en VVD. Wie is tegen de structuurvisie? Misschien ook een stemverklaring bijzetten. Meneer Van Deursen. Ja, structuurvisie komt een heel lente in de richting. Er zijn ook nog wat uh, verbeteringen aangebracht. Maar ik vind hem net niet goed genoeg dat ik me er helemaal in kan vinden. Dus daarom uh, stem ik tegen. Dat betekent dat de toekomststructuurvisie is aangenomen. Ik wil u daar allen mee feliciteren. Want dit is een mooi document, dat heeft u zelf ook al gezegd. Met een mooie procedure. En daar gaat u veel plezier aan leveren. Ik was bijna genegen om dat inderdaad te arrangeren. Maar ik wist het eindtijds het eindtijd zit niet, uh, meneer Kramer. Maar ik deel uw gevoelens ter zake uh, de waardering die erin zit met uw opmerking. Dat brengt mij op agenda punt 9. En ik kijk naar de klok. Het is inmiddels 5 voor 12, letterlijk. En mijn voorstel zou zijn om de vergadering te schorsen. Um,